Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Formule 1 gaat weg uit Zandvoort. Het contract loopt over twee jaar af en de organisatie van de race heeft besloten om niet te verlengen. De directeur heeft het vooral over de manier waarop de race betaald wordt. Dat vertelt sportcommentator Suze van Kleef. Echte redenen kan ik hier niet echt uithalen. Misschien horen we later nog meer. Maar wat we in ieder geval nu weten is dat het inderdaad nog twee keer gaat voorkomen... dat de Grand Prix in Zandvoort voorkomt, 2025 en 2026. De organisatie wil stoppen op het hoogtepunt en trekt dus zelf de stekker eruit. Een chaos in Zuid-Korea. De president probeerde daar gisteravond de macht naar zich toe te trekken. Hij riep de noodtoestand uit. Dat wil zeggen dat hij beslissingen kan nemen zonder het parlement. Zuid-Korea zou daarmee eigenlijk een dictatuur worden. Deze Nederlandse student in Zuid-Korea merkte al snel dat er echt iets aan de hand was. Omdat al zijn groeps-apps ontplofte. Toen uh, mijn Koreaanse vrienden en vriendinnen uh, zich ook gingen mengen in het gesprek... toen realiseerden we dat het vrij serieus was. Omdat we allemaal naar... Uh, Vliegtickets aan het kijken waren om uh, het land uit te komen. Veel Koreanen gingen meteen de straat op om te protesteren... en uiteindelijk werd de staatsgreep al snel onschadelijk gemaakt door het parlement. Dat heeft die noodtoestand weggestemd. Opnieuw een knal in de straat in Leende in Brabant. Gisteravond ging een explosief af bij de garage van een woning. Niemand raakte gewond. De bewoner zegt dat hij geen idee heeft waarom hij te grazen is genomen. Het is al de derde aanslag in twee maanden tijd daar. En je kunt weer stemmen op een woord van het jaar. Die verkiezing wordt elk jaar gehouden door woordenboekmaker Van Dalen. Er zijn tien woorden genomineerd. De baas die noemt er een paar. Comfortwater, dat is leidingwater dat mensen gebruiken voor het creëren van comfort. Zoals een groen gezond tijdens een droge zomer of een privézwembad. Uh, een koeltekloof, dat is een sociale kloof tussen mensen die wel in staat zijn om hun woning met airco's te koelen... en mensen die dat financieel niet kunnen doen. Pieperaanval, dat is aanval met piepers waarin explosieven zijn gestopt. En ook scooter, beknibbelflatie en transitiespijt staan in de lijst. De winnaar wordt bekendgemaakt over iets minder dan twee weken. Het weer nog veel grijs en op sommige plekken kans op een buitje. Maar het is ook vaak droog en soms is er ook een klein beetje zon te zien. Het wordt vandaag 5 tot max 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan bij de ADB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat Ville tussen Naarden en Diebe Noord 16 km met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk op de A9 in de Gaaspardammer tunnel. Er is daar één rijstrook dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Eemskerk en op het 8 km met drie kwartier extra reistijd. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en knopend Amstel. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A22, van Beverwijk naar Velzen. Voorknopend Velzen, 7 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. Dat komt door het ongeluk op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Well... buzz is turning Ain't about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 6.9. Zie de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Formule 1-race in Zandvoort gaat verdwijnen. Het contract tussen het circuit en de Formule 1... wordt naast 2026 niet meer verlengd... en daarom zal er over twee jaar voor het laatst een race worden gehouden. De Zuid-Koreaanse oppositie is een afzettingsprocedure... begonnen tegen president Yoon. De president ligt onder vuur... omdat hij gisteren plotseling de macht probeerde te grijpen... door een staat van beleg af te kondigen. De Europese anti boskapwet wordt uitgesteld naar volgend jaar... In het Europees parlement zijn onderhandelingen over die wet vastgelopen. Daarin is afgesproken dat alle EU-landen producten zoals koffie, palmolie, hout en cacao niet mogen importeren als voor de productie bossen zijn gekapt. Het weer bewolkt, af en toe zonnig en een bui bij zo'n 7 graden. Het Ritme het Ritme Ritme van ZFM. Het Ritme. Should be like sister and brother, there's a faction.